Met het NOS-journaal. De kan containerschip Rena moeten zeven maanden de gevangenis in. Het schip liep in oktober vast voor de kust van Nieuw-Zeeland. Het verloor bijna 400 ton olie en veroorzaakte daarmee de grootste milieuramp uit de Nieuw-Zeelandse geschiedenis. De twee Filipijnen hebben toegegeven dat ze roekroos hebben gevaren. Toen ze waren vastgelopen op een rif, veranderden ze de documenten over onder meer hun vaarroute. Het aantal woninginbraken is vorig jaar opnieuw fors gestegen. Dat blijkt uit de AD-misdaadmeter. Volgens de krant werd er vorig jaar ruim 64.000 keer ingebroken in een huis. Dat is ruim 4.000 keer meer dan in 2010. Het aantal inbraken stijgt al jaren, maar nog nooit ging het zo hard als vorig jaar. De Raad van Korpschefs heeft geen sluitende verklaring voor de stijging, maar kondigt een offensief aan tegen woninginbraak. Voortaan zullen alle inbraken worden onderzocht. Bijna 2,1 miljoen mensen hebben gisteravond naar het optreden van Joan Franca gekeken in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Het Songfestival was met 2,2 miljoen 99.000 kijkers het best bekeken programma. Joan Franca kreeg te weinig stem voor de finale van morgen. Op verschillende plaatsen in Groot-Brittannië heeft de politie ruim 4 miljoen valse munten van 1 pond in beslag genomen. Bij de invallen zijn ook 4 miljoen blanco munten gevonden die nog vervalst moesten worden. Drie mannen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van valse munterij, witwassen en fraude. Volgens de politie is de grootste vangst van valse munten ooit in Groot-Brittannië. Het weer, zonnig en droog. De temperatuur stijgt tot 21 graden in het noorden, tot 25 graden in het binnenland. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het oosten. Ook in het pinkste weekend veel zon en temperaturen boven de 20 graden. Dit was het en. Dit is John Hoka van de ANBB. In de randstad staan files op de A4 Vlaarding richting Hoogvliet. Daar staat tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux 4 kilometer door een ongeluk. De rechter tunnelbuis van de Benelux-tunnel is daar dicht. En dat geldt ook voor de A15 richting Europort. Op de A12 Arnhem naar Utrecht staat bij maar nog 3 kilometer, staat een auto met pech. En op de A16 richting Rotterdam staat voor de Van Brinoortbrug op de parallel rijbaan 3 kilometer na een ongeluk. En daar is de rechterreis ook dicht.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 you're the sun for the children don't want to Papa Chico's playing this song for the people running around. Papa Chico, move your eyes, hear the scowards eating the eyes. Papa Chico, sing this song for the people are failing, they go. Papa Chico, you're the sun for the children don't want to run. Papa Chico's playing this song for the In the eyes Papa Chico sing There's song. Of the Big because Zie Magdalena, eh, Magdalena, ay. alegría, Magdalena, alegría, cosa buena. alegría, Magdalena, eh, Magdalena, Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, Cause I'm Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu puedes alegría, Macarena, eh, hey, Macarena. tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo dar la alegría y cosa buena. Tu cuerpo, alegría, macarena. Hey, alegría Macarena, que tu cuerpo Macarena. es pa' dar la alegría y cosas buenas bala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh ¡Hey, Macarena! <laughs> hello, no place to go, darling, <laughs> hello, no place to go Zoals je daar nu zit met betrokken ogen.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 Summer